Lernoud, heeft dus een ongelukkige jeugd gehad, en hij is van de ene instelling naar de andere verhuisd, ja, dat bekijk hij is zes we keer veroordeeld voor inbraken en die maar het belangrijkste is, ik lees voor, de genaamde Stefan Prim, wonende, verbrand, Nieuwland 107, wordt ervan verdacht zijn handlanger te zijn in een aantal van zijn inbraken. Ik heb het al gecheckt ook, hè Isse, die Stefan Prim, die woont nog altijd op dat adres. Heb je nu geen zeer gedaan, Peter? Nee, nee, het is oké. Okay. Ik ben van beton, hè? En aangezien jij geen huiszoekingsbevel wil Ja, aanschrijven... ja, ja, laat ons maar voortmaken, want ik ben mijn nek hier weer ferm aan het uitsteken, hè? Oh, mooi zeg. Oh, dat stinkt ie. Ja, gelukkig oh. voor ons is er hier maar één leefruimte. Schattig huisje anders, hè? Jammer dat het zo volgepakt is. Van een dievenol gesproken. Hier staat genoeg elektronica om een winkeltje mee te beginnen. Ik heb al spijt dat ik die, die lijst van de inbraak bij Verfijn niet bij me heb. Geweet maar nooit, hè? Ja. Of vragen aan de afvalsdoor? Dat is duidelijk niet het sterkste punt van Stefan Priem. Of van Frank Lernout. Oeh, denkt je dat hij hier zit? Dat hij na die brand in de manege hier is ondergedoken? Ah, ik zie maar één bed staan. In elk geval, hier is onlangs nog iemand geweest. Kijk, de krant van vandaag. Oeh, dat betekent dus wel dat Prim hier ieder moment kan opduiken, hè? Ja. Ik hoop maar dat hij Frank Lernout dan meebrengt. Dan zijn we er in één moeite vanaf. U wensen niet voor werkelijkheid nemen. Wat zijt je nu van plan? Bel bureau voor versterking. Maar Peter, we hebben nog geen gram bewijs. Ik neem het zekere voor het onzekere, schatje. Oh. Uh, Karin? Karin, ik bel van bij Prima. Stuur onmiddellijk een patrouille naar hier. En geef ze die robotfoto maar mee die ze met Aziz gemaakt hebben. Wat? Heel goed van ogen. Uh, haal Vermeulen ook maar terug uit zijn doos. Hier is weer een massa werk voor hem. Bruinhoge heeft die Adelijn Koentgens al ondervraagd. En? Wat heeft dat opgeleverd? Meneer Koentgens is een zogezegd opkoper van tv-toestellen. Hij wist nog wanneer hij zijn portefeuille was kwijtgespeeld. Nadat iemand hem een dvd-speler was komen verpatsen. Iemand die gedurig moest krabben. Dus iemand met psoriasis. Dat is goed mogelijk. Of, hè? we weten alleszins dat het Frank Lernoud niet is. Kieter, hier. Onder bed, kom eens kijken. Ik blijf overal af tot Vermeulen hier is, hè? Verdomme snoeischaar. Je hebt toevallig geen zaklamp bij, Jan? Ja, toch wel, een, een kleintje. Hier zie je, voilà. Nou. Ja, als dat geen stukje pinkvlees is. Daar, ziet je het ook? Ja, dat zou best kunnen, ja. Voilà, Anneke. Ons eerste bewijsstuk. Wat is het? Wat kijk je zo? Kijk eens wat ik hier vind. Wat staat er op die foto's? Ai, wat is dat voor iets? Is dat uh, extreme SM of wat? niet te geloven. Zeg, wat een afschuwelijke dingen. Ja. Maar dat, dat, dat zijn folteringen, hè? Dat, dat, dat, dat ziet je toch? Dat, dat is echt. Ja, wacht eens. Ga eens terug. Ja, nog één. Ja, daar. Daar. Dat is Verfaye. Moog jij... Anneke, ja, dat is Verfai die daar op de achtergrond zit. Nee, is ja, geen twijfel mogelijk. Ik herken hem ook. Stukken jonger, dat wel, maar... Eh... Zeg. Ik weet van waar die komen. Uit dat album van Verfai in Chili. Waar een tiental foto's uit verdwenen zijn. Mensen, we hebben prijs. Prim is betrokken bij de inbraak, zonder twijfel. En degene die bij Aziz die Mercedes is komen brengen, ook. Dat daar een mens, zeg. Ja. Afgerijselijk, zoiets moeten ondergaan. Dat is waarschijnlijk elektriciteit, hè, die, die klemmen op die tepels. O, oh jongens, wie doet nu zoiets? Wat betekent dat nu allemaal, Pieter? Dat dat een inbraak met een bijbedoeling zit? Iets met chantage... Maar wie heeft Vafage dan vermoord? Want chanteren en, en moorden... Waar en... staat je aan te denken, Pieter? kom komaan, zeg iets. Ik word hier niet goed van. Wel, Nog een eh... Ja? Commissaris? Ja? Waar blief? Oké, okay, kom meteen. Moet naar de kei. En nee, voor één keer ga ik me ongelooflijk haasten. Nee, toch niet. Anneke, kom mij vervoegen van zodra de anderen hier zijn, oké? Okay? En Gijan, blijf hier voorlopig maar om de boel te superviseren. Ik ben u dan, oké? Maar wat Peter? Hey, Pieter! hè? Ik ga er nu nog eens er lezen van in? Ik verwittig u al maar, hè? die gegevens komen hier niet buiten, ja? ja het is daarom dat ik ze al van buiten aan het leren ben, hè? Dus, uh, als ik het goed gelezen heb... hier staat eigenlijk in dat kaptein Ketels... voor vier jaar militair attachés geworden... in Santiago de Chili als beloning voor zijn onbehoorlijk gedrag. Dat staat er nergens in van in. En ik heb dat soort informatie nooit van mij gekregen, hè? Als u dat van even leven vraagt. Dat staat er niet zo, maar ik lees tussen de regels door, hè... Hier staat dat hij in 1973 een Colombiaans vrachtschip moest bewaken... dat onder Panamese vlag vaarde. Een schip dat volgeladen was met 29 ton handgranaten voor Chili. Daar was toen heel veel protest tegen... en kaptein Ketels heeft toen in Zeebrugge... met bruut geweld een manifestatie uiteengeslagen. Hij niet van in zijn manschappen. Nou, klein detail, inderdaad. Maar goed. Kaptein Ketels is dan voor vier jaar, laten we zeggen, weggestuurd... Hè? en uitgerekend naar Chili waarvan hij na vier jaar is teruggekeerd... en dan nog een bevordering gekregen heeft ook. Wat zou daar de reden van kunnen geweest zijn? Uitstekende relaties met het regime van Pinochet? Vanin, waarom moet jij er altijd en overal de politiek bij betrekken? Nou, bon, uh, ik heb mijn best voor u gedaan. Hè? En ik zou nu graag naar huis gaan als het van u mag, alsjeblieft. Ja, een uh, kopietje zit er dus niet in uh, Vergeet het van in en ik waarschuw u, laat kolonel Ketels maar zo lang mogelijk met rusten Dat is geen spek voor uw bek Trouwens, als er op aankomt, moet het krijgsauditoraat ingeschakeld worden hè? Dat besef ik maar al te goed, commissaris Vandaar dat ik nog maar eens beroep wil doen op u Het zou me hard vooruit helpen als gij, kolonel Ketels eens zou willen uitnodigen voor een informeel gesprekje met mij Van in nooit van zijn leven ja, ik kan natuurlijk altijd dat pv van die laatste potloodventer van het Albertpark naar de pers lekken, hè. De rendezvous is misschien wel geïnteresseerd. Van in, als je dat durft, hè. Ja, mama, ja. Nee, ge geef Sarah maar van die sojamelk. Die zal ze wel willen opdrinken, ja. Nee, nee, Simone niet, hè. Die heeft geen eczeem. Goh, maar ik weet niet hoe laat ik thuis ga zijn... Nee, leg jij ze maar te slapen bij u. Ja, ik zal het hem zeggen. En bedankt dat je mij uit de nood hebt, Emma. Dikke keus, dag. Je hebt de groeten van mijn moeder, Pieter. Ah. Ze zei, zich tegen die bullebak van u dat hij uw zo niet moet opjagen. Je weet toch dat je nu een boete kunt krijgen van 1600 euro, hè? ...bellen terwijl je rijdt. Zeg, als kapiteins tot kolonel kunnen bevorderd worden... ...omdat ze zich schandalig misdragen bij anti-wapenbetogingen en zo... ...dan mag je substituut wel een belletje doen in een noodgeval, hè? Oh ja, door mij eens aan denken dat ik vanavond contact opneem... ...met mijn vriend kolonel Sanders... Jij denkt dat ze bij de internationale politie-samenwerking... ...nog meer zullen weten over Wim Ketens verleden? Ik hoop dat, ja. Zeg, maar jij denkt dus dat Elena Littin... ...die vrouw is op die afgrijzelijke foto's van Verfijen? Daar durf ik bijna mijn twee pinken op verwijder, schatje. Dat kan toch geen toeval zijn? Ze is van Chili, van Talcahuano... Ah, ja. waar ze syndicaliste was in het fabriek van Robrecht van der Weijden... waar ook verfaye werkte. Ze is daar weggehaald door Chris van der Weijden... na een verdachte brand. En ik heb dat PV hier meegebracht, van die aangifte van Litin, die toen is opgesteld door agent Viers. Is dat niet die agent die aan amateur doet? Waar wij ooit eens zwart mee gelachen hebben. Ja, bal van de politie, weet je nog? Dat kan zijn, maar er klopt iets niet in dat PV... Volgens mij heeft Littin nooit uit zichzelf gezegd... dat ze een potloodventer ontmoet had in het park. Nee? Ja, Dweerstraat 89, we zijn er. Voor wat is het? Mevrouw Litin? ik ben Hannelore Martens... substituut bij het parket van Brugge... en dit is commissaris Pieter van In. Wij komen in verband met uw klacht. Mijn klacht? Aangifte mevrouw, van drie dagen geleden... Van uw confrontatie met een potloodventer in het Albertpark. Mogen we even binnenkomen? Ja, ja, maar, maar ik weet okay. niet of ik... Kan ik u iets aanbieden om te drinken? Uh, uh, een wat? kopje thee misschien? Ja, graag mevrouw. Okay. Anneke, het is ze. Geen twijfel mogelijk. Oh, arm het mens. En ze is niks op haar gemak, hè. Ik voel mij bijna een beul die haar komt ophalen om. Oh je laat daar die foto's niet zien. Hè? En geen al te indiscrete vraag als het niet nodig is, oké? Okay?